Nu er een bestand is in Gaza, moet de internationale gemeenschap druk zetten om het te laten slagen. VN-coördinator Humanitaire Hulp en Wederopbouw Sigrid Kaag zei dat in het NOS Radio 1-journaal. Morgenochtend moet het bestand ingaan. Morgenmiddag begint de uitwisseling van gijzelaars en gevangenen. Kaag noemt het bestand fragiel en de omstandigheden in het gebombardeerde Gaza middeleeuws. Volgens haar wordt de wederopbouw een kwestie van planning, financiering en doortastendheid. Rusland heeft vanochtend vroeg aanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Oekraïne. In Kiev werden vier mensen gedood bij een aanval in het centrum van de stad. Ook zijn er drie zwaar gewonden. Volgens de burgemeester raakte ook een waterleiding beschadigd. Daardoor kwamen delen van de stad zonder water te zitten. Bij een aanval in de stad Saporizia vielen zeker zes gewonden en raakten huizen beschadigd. Aan Russische kant worden Oekraïnse aanvallen gemeld. Inwoners van de regio Tula melden brand in een oliedepot. Dierenartsen klagen over agressieve klanten. De beroepsvereniging deed onderzoek onder duizend artsen. Klanten worden boos over de hoge nota's van de behandeling. Operaties en opname van een dier kunnen duizenden euro's kosten. Ook worden klanten agressief als ze worden doorverwezen. Of als de arts zegt dat ze hun dier niet goed behandelen. In Amersfoort begint vandaag het Nationaal Burgerberaad Klimaat. 175 Nederlanders gaan adviezen opstellen voor de politiek... over hoe we in Nederland anders kunnen reizen, eten en spullen gebruiken... in de strijd tegen klimaatverandering. Voor het beraad is een diverse groep mensen geselecteerd... op basis van leeftijd, opleidingsniveau, woonplaats en houding tegenover klimaat. De groep komt zes weken bij elkaar. In september presenteert het Burgerberaad de adviezen aan de Tweede Kamer en het kabinet.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 Ja, dan ben je toch wel 12 tot 14 uur Ja, Dat zal wel, ja. ja. En je bent gewoon helemaal moe als je. En uitgeput als je er dan aankomt. Ja, maar met die vertraagde treinen ben je ook lang weg. Ja, maar dat is niet altijd zo. Oh, okay, is, uh, okay. Gelukkig niet altijd. Maar ik, ik, ja, weet je, ik had zoiets van nou, ik probeer eerst met de auto, uh. met het vliegtuig geprobeerd, maar ja, dan moet je naar Berlijn toe. En dan moet je alsnog vier uur met de, met de, ja. de trein. Je kan er uh, bijna een huisje kopen, dan kun je daar blijven. En uh, hoe kom je helemaal niet meer terug?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 Dat is eigenlijk het traject wat dan aangepakt gaat worden. Uh, uh, ik ben met je eens dat, uh, dat sowieso in dat eerste deel ook veel te hard wordt gereden. Want ik, ik merk het zelf ook wel. Maar in dat tweede deel trouwens ook al. Want ik heb ook wel eens een keer gehad dat ik uh, bij de celstation kwam. En dat mensen mij in die bocht die dan naar de Stamverslaag gaat nog aan het inhalen waren. En ik kreeg gewoon uh, 40, 45. Harder oh, moet je er ook niet rijden volgens mij.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 Moeten maken, ja, dan maak je van Helse voor een groot woonerf. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar... Een groot woonerf. Ja, dat... ja, willen we dat? Dat is de vraag. Dat uh, is de vraag. En uh, ja, ik weet niet of dat slim is. Want uh, ja, in, in winterdagen, wanneer uh, in ieder geval geen sneeuw ligt... dan kun je gewoon... Uh, op de Engel bestaat ook 50 rijden, weet je wel. Waarom zou dat niet kunnen? Maar ja, goed... Maar, uh, maar, maar, maar, maar kijk, als je ja? even kijkt naar andere steden in andere landen... Um, Asfalt nodig, natuurlijk wel heel snel uit om hard te gaan rijden. Ja, dat is zo. En zeker nieuw asfalt, denk ik. Ja, dat is echt... Uh... Ja. En in, in België hebben ze bijvoorbeeld kasseien. Ja. Nou, waarom hebben ze daar allemaal kasseien? Nou, dan rijdt men niet zo hard. Want om als de... je dan uh, 30 rijdt, heb je het idee dat je 60 gaat. want rommelt je wat je bak uit. Oh, ik dacht, je toch voor de wielerwedstrijden. Want dat maakt het ook wel leuk. Die kasseien voor de wielerwedstrijden. Ja, al die partijen die <laughs> vind jij leuk, zeker. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, uh, dat ben ik met je eens. Ja, dat je, je moet het eigenlijk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 de Frans-Zwaanstraat zo, de auto's laten rijden. Ja, de krijg je, dan krijg je daar ook weer bewoners die, die dat druk over maken. Ja, dat kan haast er, niet... Je, je moet er ook weer komen natuurlijk. Ja, ja, kom we ja, we we ja zeker. Nou, we hebben nu eenmaal in te weinig wegen die uh, naar Rome leiden. Nou, in ieder geval eerst naar Haarlem, maar... Uh,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 ...op deze uh, zaterdagochtend. Uh, en dat komt goed van pas, want we zitten hier uh, met uh, Ivo Bos en uh, Inge Paap... Uh, ...respectievelijk de voorzitter van de Beachpop-singers... ...en uh, de voorzitter van de optredenscommissie. Maar wij hebben geen voorzitter. Want nee, nee, nee. nee, nee, fijn johan, ja, nee <laughs> begrijp, ik, begrijp ik. Nou, we, we gaan praten over de Beachpop-singers. Uh, uh, u heeft, u heeft ze wellicht gezien uh, tijdens het Nieuwjaarsconcert in de Aangeta-kerk...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 Ja. 2007, oké. Okay. Allemaal met een bus uh, in één oh, ja. bus. Oh, ja. Kun met ja, met je morgen weer met de bus, toe. of niet? Nee, nou, niet. nou nee? ja, wel. Gewoon lijn 80. De NS doet het niet. Nee, nee, nee. De NS doet het niet. Rijden de treinen niet dit weekend? Nee, nee. Deels, we wisten de ook, ook niet. deels niet tussen Haarlem en Amsterdam. Oké, dan kun je beter met de bus gaan, dat maakt niet uit. We gaan naar de Morningstraat en dan ben je er al bijna toch? Nou, in hoe hoe. Ik moet me voorstellen hoe dat gaat. Want jullie zijn niet de enige, hè, want het is een koorden festival. Ja. Het is niet zo dat jullie daar twee uur optreden, maar. Uh, nee, dat. Nee, dat is wel <laughs> jullie zingen daar hebben, een paar in? Uh, nou, we zingen vier nummers. Vier nummers. oké. Ja, okay. ja je hebt uh, eigenlijk een uh, kwartier de tijd. Uh -huh. En er is vijf minuten wisselen tussendoor. Dus het is best een. Uh, Waarschijnlijk een uh, hectisch uh, gebeuren. Maar goed, we hebben ja. het, uh, de main stage. Maar ja. zijn de prijzen aan verbonden of zo? Zijn er jury's nee. of zo? Nee, nee. nee. nee. nee dat niet. Nee. En, uh, er wordt wel allemaal uh, gewoon uh, aangekondigd. Ja, ja, ja. er wordt waarschijnlijk opgenomen ook. Een film van gemaakt. dat zal wel, ja. En uh, was iedereen enthousiast om daarheen te gaan? Er nee, uh, was enthousiast. Ja, in ieder geval, ja? Ja, Paradiso is natuurlijk wel... Iets wat je altijd op je vlanglijstje staat. Ja, dat geloof ik graag. Los van het feit dat je erheen wil, moet je ook nog geselecteerd worden. Oh, dat is zo, ja. Oké. Maar hoe selecteren ze dan? Geen idee wat de selectiecriteria. is. Nee, nee, nee. Misschien zijn ze wel het concert geweest. Nou, dat is te laat. Ja, dat is te laat. Het zal wel een loterij zijn. Het is een loterij.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 Nou, dat, denk ja, dat weet ik wel, ook niet. Er maar... kunnen kaarten voor verkocht zijn of ja. zo neem ik aan. Ja. Je kan de voorverkoop uh, kon je kaart, maar je kan ze ook gewoon aan de kassa nog ja. uh, halen. Okay. En het is niet bedoeld, het is heel goedkoop eigenlijk, want je kan voor drie euro naar binnen. Drie euro dan. Nou, dus dat, dat is, is, te is niet doen, veel, he? maar ik denk daardoor wel veel mensen komen. Nou, als er mensen zijn uit voor die uh, graag nog morgen ja. heen willen, kunnen ze gewoon ja, heen hoor. gaan. Ja een kaartje aan de zaal kopen. Ja. en dan Hoe laat treden jullie op ja, ongeveer? <laughs> wij treden om uh, tien over vier. Dus vier uur. Tien over vier? Ja, okay. tussen vier om half vijf. Uh, maar je kan ook een uurtje eerder gaan, dan zie je andere koren ja. ook. Dat is ook leuk. Dat doen we ook. Dat ja. doen wij zelf ja? ook. We gaan ook eerder met z'n allen. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja. Alle, ja, we we ja uiteraard, uiteraard. Zien en horen. Uh, Hartstikke dan, leuk, ja, tuurlijk. Uh, nou, Ik wil het even over het koor zelf hebben. Want uh, nou, het is bekend dat er een hoop uh, koren met uh, dalende ledenaantallen zitten. Maar dat is buren niet zo.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 bijna gehad door een stijging van het ledenaantal van 25 naar 45 leden. Dat? Nou, ja. dat is wel keurig. Bijna een verdubbeling van het aantal ja. leden, dus ja. dat, is, uh, dat is even settelen, ja. um, uh, want ja, je hebt natuurlijk heel veel nieuwe leden, maar gelukkig hebben we ook wat nieuw repertoire, dus dan uh, ben je toch in staat om de mensen die nieuw zijn mee te nemen in dat nieuwe ja. repertoire. Um,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 Maar uh, je wordt wel meegenomen in je partij. En, uh, ja, want er zijn natuurlijk vaak ook bekende, bekende songs hè, die jullie zingen. Ja, ja zeker. En dat maakt we het, het ook leuk natuurlijk. Het zijn allemaal en, uh, wel goed bekende nummers, in ja. het algemeen. Ja. En dat, dat is leuk, maar het is ook wel een beetje lastig soms. Omdat ja, je nee, ineens begrijpen. uit je comfortzone gaan ja. zingen. Ja, maar, maar, maar ik kan me voorstellen, als je als, als een zware liturgische liederen zongen, ja, gezongen, ja. dan is het toch wat anders. Hè? Dit zijn gewoon de nummers die jullie ook kunnen inderdaad, Ja, inderdaad. Op het ja, radio, die, die, we zijn ook nou, een ja. popcore. Ja. ja, echt een ja. popcore, ja. inderdaad. Pop ja, ja. Ja. Nou ja, beachpop. Popzingers hè? Ja. Dus eigenlijk pop. ja. ja. ja. Dus het is allemaal uh, best laagdrempelig, ja. ja. Makkelijk uh, aansluiten en uh, inhaken. Ja. En gezelligheid. En gezelligheid, <laughs> staat, gezelligheid staat erop, zeker. He, dat begrijp ja. ik, ja. ja. Altijd, uh, de koffie en de thee klaar en de koekjes ja. Ja. Uh, voor de pauze. <laughs> en, uh, ja.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 Dus en daar heeft hij toch behoorlijk wat werk aan. En, uh -huh. uh, ja, en dan is het zijn taak om ons dat te ja. laten zingen. Wat hij ja. bedoeld wat af heeft. Nee, nou, ja, begrijp ik. En ja, frustreert, ja. want ja, wij zijn natuurlijk niet een, een, een topkoor, we zijn een popkoor. Ja. <laughs> en, en, dat uh, en, Maar daar, he, daar is hij heel geduldig in. Ja, ja, nou ja dus dat uiteindelijk is wel mooi, zie je het ook wel als het dan staat en het goed gaat. dan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 Ja, Toen? Hij, is het, ja. hij is het koor natuurlijk begonnen uh, samen met, uh, met een aantal anderen. Het is eigenlijk vanuit een familie uh, ontstaan. Aha. En ja, het is toch uh, ook zijn kindje. Ja, uiteraard. Ja, ja, en ja, die ja. laat je niet in de steek. Nee, dat is waar. Je, ja. met, met, met je, aan een kind ben je altijd je hele leven gebonden, hè? Zal dat ja, zeker. <laughs> dat <laughs> zal het ja. waarschijnlijk in ieder geval zijn, maar. Ja.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 Um, in Uit geest nu bij zinging aan het kijken. Of we gaan weer naar het koorlint in Haarlem. Dat is ook, was vorig jaar ook erg leuk. Ja. en zei iedereen: God, zouden we ook nog wel weer een keertje willen. Maar dat loopt een beetje gelijk. Dus we moeten even kijken hoe we dat, uh, ja. dat in kunnen passen. En we hebben natuurlijk eind van het jaar altijd weer uh, Kerst. En, uh, ja, tuurlijk. In, maar dan uh, in beginnen we jaren. meestal. In uh, april met kerstlieden uh, in studeren. Ja. En dan zitten we wel en alles weg uh, ja. te bleren. Ja. Je had niet, niet eens zo heel lang geleden... had je hier ook een korenfestival hè, met, uh, in dat, dat, Ja. Dat, Volgens dat, mij organiseerde jullie dat ja, mee en mee. Dat, he, was, 13 jaar, dat bedoel van, ik, ja. ja 13, en, dertien met, keer hebben we Korendag georganiseerd ja, hier. Korendag heette dat, ja. ja. En, ja. Dat uh, vond ik altijd heel leuk, moet ik ja. zeggen. Ja, dat was ook leuk. Zeker, we hebben ook geprobeerd... Om dat uh, weer uh, nieuw leven in te blazen. Uh, dat is niet gelukt. Omdat er toch heel veel uh, tijd en energie in gestoken moet ja, worden. Om de core hierheen te krijgen. Ja om, uh, ja, om, uh, ja, om het allemaal te organiseren. Uh, ja. Ook het geld te krijgen. Uh -huh. binnen te halen. Om het überhaupt betaalbaar te maken. Ja, ja. Uh, dat is eigenlijk helaas niet meer gelukt. Uh, de afgelopen twee, drie jaar. Om uh, ja, bepaalde redenen. Um, en, je, uh, nou, kun je, reden, nou, je er één noemen? Is dat... Financieel? Nou, nou, financieel? nou, financieel wel niet. Wel, hoor. Nou ja, ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ja, ja misschien wel. Maar ik denk ook heel het wegvallen van, van een prominent koorlid... die echt trekker uh, was ja. oh, okay. ja. Ja. Ja. van dagen ja. dat, dat, ah, dat ah, hij ah, ah. ons ontvallen is. Ah, Oké, okay. dat is jammer, ja. In, in, in, ja. Een aantal jaren geleden. Ja. Wat eigenlijk heeft ervoor gezorgd... dat we dat uh, niet meer nee. konden doen. Maar er wordt niet over gesproken om het nog weer te gaan doen. Jawel. We hebben het er wel over. Maar het is best een Behoorlijke organisatie. Ja, zeker, zeker, ja. Zeker. En daarom gaat heel veel tijd en energie ja. in zitten, ja. inderdaad. En, ja. en tot die tijd lopen wij gewoon Andermanskoren daar. <laughs> nee, no. ja. ja. Dat ja, is, is ook heel fijn. die blijven <laughs> gewoon bestaan en gezellig. Wat is jullie ambitie? Wil je jullie, jullie naar 100 leden of. Uh, dat hoeft niet, hè, denk ik. Nee, je. wij hebben geen ambitie qua grootte. Wij He? hebben geen ambitie qua uh, prestatie. Wij ja. hebben, de, onze ambitie is om gewoon een gezellig koor, laagdrempelig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 Kijk naar mij, en dat is ook waar, want dan, dan ja. ga je wel... Ja, dan moet je, je moet altijd goed doen. Die ja. de dirigent letten. Ja. Ja. Ik heb zelf bij het Monaco gezeten. Ja, je moet ja. altijd goed op ja. de dirigent letten. Ja. Ja. De snelheid, ja. en wanneer je in moet ja, vallen, tuurlijk, naar, tuurlijk. en wanneer je ook vooral weer moet stoppen. Ja. Dat is ook wel handig. Ja. Dat is ook wel handig hoor. Als er eentje doorgaat, zeg ik. Ja. Ja. Of ja. die zet verkeerd in, weet je wel. Dat is natuurlijk wel ja. jammer als dat gebeurt, maar... Het gebeurt. Het gebeurt het wel En dat mag ook best, Natuurlijk is geen ramp. Ja. ja, maar ik, ik, ik zie uh, heb, heb ook gezien bij het voor het enthousiasme wat jullie uitstralen, en mensen dan echt zitten, te zitten te swingen op dat, op dat podium, dat ja, vind ik daar, wel mooi om te Daar je ja. het voor. Ja, natuurlijk ja. ja, ja, en dat kan ook natuurlijk hè, met, met uh, dit koor ja. Maar, dat, ja. Uh, ja. Ja. Zeker. Uh, Nou ja, jullie gaan lekker door. Uh, ik wens jullie heel veel succes. Uh, morgen in paradiso dank je wel en uh, Hebben we nou ja misschien is het oké nou ja ik weet niet ik weet tijd er we om te komen kijken ik moet even, even kijken nog maar 4 in in uh, uur in paradiso. <laughs> paradiso ja nou, het, van, het, is wel. het is een mooie, mooie afspraak in ieder geval ja, ja. maar de ja. trein rijdt niet hè? dat is heel vervelend dus, <laughs> dus je je dan dan maar. Dan we komen er wel we komen er wel ja zeker nou Ivo en Inge hartelijk bedankt voor jullie komst ik wens jullie nog een heel een heel fijn weekend en heel veel succes Morgen in Paradiso. Dank, Dank je wel. wel. Okay. wel. Hartelijk bedankt. Oké. Okay. <laughs> Dat was Goed. de Chaplin-band met Il Villiero. Ken je dat nummer? Nee, uh, ik, ik, ik heb er nooit van de Chaplin-band gehoord. Oh. Ja, Charlie okay. Chaplin. Maar dat kan ja. niet zijn, waarschijnlijk. Nee, dat is niks te maken. Ik had er nooit van de Chaplin-band gehoord. Ja, Hij is een Italiaanse band. Is Die dat heeft... heel raar of niet?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 Ja, dan zit je toch veel fijner dan dat je op de gang staat. Dan hoef je ook niet het centrum in te lopen. Je kan hier onder bij de kan je gewoon parkeren. Je loopt naar boven en je bent er al. Ja. ja, en je hebt ook nog iets bedacht voor de vrijdag, hè? Dat er vrijdagmiddag altijd een borrel is...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 De vader was in donker Afrika Stond ik plotseling voor een leeuw Ik schrok mij helemaal naar Iedereen ging op de lopen Ik denk het moet gebeuren Ik denk de leeuw Dan vred me nog Maar dit was waar ik horen Mama voor is mijn pils Mijn pilsje ben ik kwiet Papa voor is mijn pils Mijn pilsje ben ik kwiet Heb niemand dan mijn pils gezien Ik lust er wel een stuk op die Mama voor is mijn pils. Mijn Ondanks de grote hitte bleef ik in Afrika. En trof ik door een inborlingeur nam als mamika. Binnen veertien dagen was ik met u getrouwd. Maar op de door was die bier dat u je dan niet gebruikt. Hey mama, wat is mijn pils? Mijn veel van het Papa, wat is mijn pils? Mijn veel van het heeft niemand aan mijn pils gezien? Ik lust er wel een stuk of drie. Mama, wat is mijn pilsje dan? Wie pils je wat Als ik naar een beestje gooi, en dat gebeurt heel vaak, dan is het het me helemaal raak. het witte van de ogen. Dat draait mijn buur de kop. dan spring ik op de tafel en dan schreeuw ik in het rond. Mama voor is die best, mijn beeldje pils? ik de kriek, mama wat is niet pils, niet beeld ik pils? best. Dat was uh, normaal volgens mij, uh, Cor. Klopt dat? Ja, dat was uh, inderdaad met, uh, met een prachtige titel: uh, uh, Momme wormsman pils. Ja, ik dacht dat is uh, leuk aansluitend <laughs> op uh, het proosten van. Uh, ja, ja, inderdaad. Nou, we lopen langzaam uh, naar het nieuws van 11 uur. We draaien zo nog even een muziekje. Wat gaan we doen in het tweede uur? We gaan uh, zo praten met. Aurélie Ruhe. Ja, die zit al klaar. Aurélie Ruhe. Mooie ja, naam, mooie naam. De nieuwe directrice van het uh, Zoonversmuseum. Uh, daar gaan allerlei spannende oh. dingen gebeuren de komende, komende tijd. En uh, ja, ze heeft een hondje meegenomen. Dus als er wat rare geluiden hoort op de achtergrond, dan is het de hond. Hoe heet de hond? Ook? Ja, die staat zich lekker uit hè, lekker achter mij. <laughs>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 Dat lijkt wel of je het vecht is, maar ik zie hem met één hond Bij, Bijt hij of niet? Ja, Oké, okay, nee, nee Prima, maar dan komen we helemaal uit en uh, uh, We gaan er een mooi tweede uur van maken We gaan uh, rustig richting het, uh, het um, uh, Nieuws van 11 uur zo Ik moet even goed kijken of die hond uh, uh, Ja, zal ik maar de muziek gaan met, Ja, Ja, mensen kunnen het ook zien uh, Even wat thuis <laughs> Maar, uh, Zo, hey. ja, We krijgen nu, nu een optreden van de hond. Ja. Nou, nee, ik ben, uh, nee, misschien Cor, kunnen we uh, afsluiten met een uh, leuk muziekje richting... Uh, ja, we hebben nog één uh, minuut. Dus, uh. ja, heb, je, heb je nog wat staan? Ja, Justin Hayward met de Forever Autumn. Forever Autumn. The fading as the year grows old, and darker days are drawing near, the winter winds will be much colder, now you're not here.